Geweldig eigenlijk. Zo is het zo geboren eigenlijk, het, het circuit van Zandvoort uiteindelijk?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 Het was weer burgemeester van Alphen die uh, in die tijd de Duitse bezetter wist te overtuigen van het nut van een circuit in, uh, hier in Zandvoort. Eh, die zei van: Nou, dat, wordt, uh, dat kan hè. ook in de toekomst, als de oorlog straks uh, uh, voorbij is, uh, kan dat gewoon een. Uh, en, en, en de Duitse uh, bezetter uh, kan zijn overwinning vieren. Dan kan dat circuit voldoen als fungeren uh, als, een, als een soort paradestrassen. Zo heeft hij dat verkocht. Nou, er is toen uh, een begin gemaakt met het circuit ook om wat mensen aan het werk uh, te houden hier in Zandvoort.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 Zeker, inderdaad. Uh, een de ene dagen zijn er nog steeds Prins Bernhard uh, junior en uh, Prins Pieter Christian... die hier uh, op Rij die rijden mee in het Dutch GT4-kampioenschap. Dus echt een van de hogere klassen die wij op nationaal niveau hebben...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 Gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to de start of the 31st Barbie Race on the Hudson Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80, wat gebeurde er toen met het circuit?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 En we zijn bezig om te kijken of we het aantal dagen kunnen uitbreiden van 5 naar 12. En dat betekent dat in plaats van 2 internationale raceweekenden per jaar in Zandvoort, dat we naar minimaal 4 internationale raceweekenden in Zandvoort per jaar kunnen. En dat betekent gewoon 4 keer per jaar hier heel veel buitenlanders, heel veel media-aandacht. Uh, ja, dat Zandvoort echt weer meer ook op die internationale autosportkaart gezet gaat worden. Want eigenlijk is dat dit jaar, eigenlijk tot op heden, met slechts 2 internationale evenementen, toch wel enigszins beperkt. We kunnen veel meer. Uh, iedereen wil heel graag een Zandvoort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 Erik, wat betekent A1GP precies?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 Alleen toen ging de organisatie ons dusdanige financiële eisen stellen dat wij zeiden: ja, dan is het gewoon niet verantwoord voor ons om dat contract te verlengen. En toen uh, is het eigenlijk aan ons voorbij gegaan. Toen heeft een organisatie van het TTCQ Asser heeft wel gemeen: van nou, oké, okay, wij zien daar wel potentieel in. Dus met veel tamtam -tam is dat toen aangekondigd dat dat naar Asser zou gaan.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 Ja, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds zo. En het is jammer eh, dat de Formule 1 sinds 1985 niet meer in, in Zandvoort rijdt. Want eh, de, in die jaren was Zandvoort, werd Zandvoort in één eh, adem genoemd met Silverstone, met Monaco, met Spa-Francorchamps. Eigenlijk eh, namen die je nu nog steeds kent. Alleen in, ja, in het buitenland is natuurlijk ja, de naam Zandvoort, voor de Formule 1, ja, die is wel een beetje ondergestopt der start 0 auf 100 in zwei sekunden los geht's Schumacher. Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher, 20 Sekunden vor. Form. 80 Liter nachgetankt. Drei, vier, fünfmal Sekunden. Und Schumacher ist wieder im Rennen.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 vraag is of ze dat gaan halen. Uh, en dat is natuurlijk helemaal in de richting van Formule 1. Uh, nog steeds uh, er is enorm veel geld mee gemoeid. Het is ook belangrijk dat je bij de juiste mensen zit. Uh, autofabrikanten spelen natuurlijk een belangrijke rol in, uh, in, in die wereld. Hè. Dus je, als je bij een automerk hoort, ja, dan, uh, dan heb je de kans dat je, dat je eerder opgenomen wordt. Maar als ik wat verder kijk nou, echt naar de jonge... Uh, de jonge gard, de hele jonge garden, en eigenlijk jongens die nu nog niet, niet rezen. En dan heb je nu twee jonge Nederlandse talenten die de afgelopen weekend ook uh, op het wereldkampioenschap karting in, uh, in de Verenigde Staten uh, hoog ogen hebben uh, gegooid. Dat zijn Max Verstappen, de zoon van Jos Verstappen, die is nu 12, 13 jaar oud. En uh, Nick de Vries is een jongen, die is geloof ik een jaar of 14 jaar oud. Die mogen nog niet auto-racen, maar die zijn de karting ontzettend goed. Ja, die zullen volgend jaar of jaar erop wel die overstap naar de autosport maken. En ik denk dat dat wel een beetje de jongens worden waar we, ja, die, mogelijk, die de mogelijkheid in ieder geval hebben om uh, misschien wel weer eens goed in de Formule 1 mee te gaan doen. Er loopt zo'n uh, traject voor uh, jong talent? Ik bedoel, wordt er uh, gescout, net als bij uh, voetballers, mensen die daarvoor betaald worden, die zien van nou, uh, die heb toch wel lef, ja, die is toch wel goed? Hoe gaat dat?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 Ja, Melanie Lancaster inderdaad, een uh, jonge zandvoorts van mij, die inderdaad ook uh, af en toe raced. Uh, ik weet eigenlijk niet wat ze dit jaar uh, doet. Ik weet dat ze vorig jaar bij de DNRT, dat is uh, voor de breedte sport in, uh, zeg maar in de autosport, heeft ze meegedaan. En uh, ja, die doet het ook niet onverdienstelijk. Geweldig Ja. Erik, waarom hebben de bochten bepaalde namen en wat is de geschiedenis ervan? Ja, het is natuurlijk denk ik, logisch dat iedere bocht een naam heeft... Hè, zodat mensen, als er iets ergens gebeurt, dat ze ook weten waar het is... Uh, ja, geschiedenis is, uh, hey, hoe, komt, hoe komt een bocht aan een naam? Dat is, uh, dat is heel verschillend. Uh, vroeger zag je uh, dat een uh, bocht werd genoemd naar bijvoorbeeld een uh, locatie waar die lag. Of uh, iets wat er in het verleden had plaatsgevonden. Uh, of een gebeurtenis die daar had plaatsgevonden. Wij hebben bijvoorbeeld de Tarzanbocht. Uh, nou, daar doen we verschillende verhalen over de ronde uh, hoe die naam uh, tot stand is gekomen. Maar het is in ieder geval wel een enorme historische bocht... Die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 Eh, een goed voorbeeld, voor, eh, wat wij hebben is bijvoorbeeld bij de Kumo-bocht. Kumo is een, een bandenleverancier die een autosportbandenleverancier uh, levert uit Korea vandaan. Nou, de Kumo-bocht is bij ons een bekende bocht uh, op het circuit. Eh, maar wij hebben ook uh, de Arie-Luyendijk-bocht. Eh, Vernoemd naar uh, tweevoudig in die 500 winnaar Arie-Luyendijk. De laatste bocht voordat je terecht stuk komt. Dus ja, weet je, dat is weer iemand die heeft dat echt verdiend. En uh, ja, het, het is een mix. Eh, commercie, geschiedenis, locatie. Uh, en dat zie je op, eigenlijk op alle circuits hier dat. Mag ik mag je heel hartelijk bedanken voor deze enthousiaste uitleg over onze circuit in Zandvoort. En ik hoop dat het nog vele, vele, vele jaren zal blijven bestaan. Dank je wel. Graag gedaan. ta ta ta ta ta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 ING heeft te kampen met een technische storing. Daardoor zijn de geldautomaten van ING buiten gebruik. Ook kunnen klanten niet internetbankieren... en kan er in winkels geen bedrag hoger dan 250 euro worden afgerekend met een ING-pas. De bank zegt dat er alles aan wordt gedaan om de storing snel te verhelpen. In Hellevoetsluis is gisteravond een man overleden... die een tijdje onder de ogen van politie en hulpdiensten in een singel had gelegen. Rond half tien kreeg de politie een melding over een mogelijke inbraak in een huis. Toen er agenten verschenen, zagen ze een verwarde man in het water liggen. Hij weigerde eruit te komen. Uiteindelijk lukte het mensen van de brandweer en de ambulance de man in Hellevoetsluis uit het water te trekken. Hij werd zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, waar hij na korte tijd overleed. Turner Ebke Zonderland is bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam tweede geworden op de rekstok. De Chinees Zhang Chenglong kwam als laatste in actie en pakte het goud. Ebke Zonderland werd vorig jaar ook al tweede tijdens de WK in Londen. Het weer in het binnenland opklaringen, aan de kust bewolkt en nog kansen-